Spoorbeheerder ProRail begint vandaag met grootschalige werkzaamheden rond station Amersfoort Centraal. En daar gaan reizigers zes weken last van hebben. Komende week vallen treinen uit tussen Amersfoort en Baarn En vanaf volgende week zaterdag is Amersfoort Centraal twee weken helemaal afgesneden van het spoornet. Het weer. Vanochtend trekken buien naar het oosten. Daarna breekt de zon door. Wordt het op een enkele bui na droog.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 Welcome back Uh, welkom back. Het is uh, een beetje uh, uh, heel goed, want we gaan het tweede uur in van Goedemorgen Standwoord. John Sebastian hoorde ik hier. Uh, dat klopt roepen. geheel. Dat klopt geheel, hè? Uh, welkom back. Geheel. Goed, uh, we gaan, uh, wat ik zeg, het tweede uur in is vijf over elf. En uh, naast ons zit uh, Gertrude Hoogendorn. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Zij goedemorgen. is de uh, bibliotheek Zuid-Kennemerland. Mag ik nog, mag ik nog e heel even? Ja, want ik, ik moet nog even het kenteken invoeren. Oh.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 totaal in elkaar zetten van één zo'n skelet... Ja, zijn ze eigenlijk vanaf 2013 bezig geweest... met opgraven, zo. afvegen, bekijken, hm. construeren. En dat hebben ze op een gegeven moment in Naturalis... op een heel mooi ijzeren frame eigenlijk gebouwd. Zo hebben ze de vijf dino's gebouwd.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 En zondag hebben we toen de opening voor de buurt... en de collega's en de vrijwilligers. We hebben maar heel hoe veel... zetten ze hem in elkaar? Met, met lijm of met, nee, met, met heel, schroeven? Of... Met heel veel... Uh, uh, Tireps? Uh, uh, bijna raps aan iets heen. Want ze, gaan, ze kunnen niet in alles boren met schroeven natuurlijk. Nee. Maar als je naar de staartwervel kijkt... bijvoorbeeld bij de biep, dan is dat echt botje voor botje... Eigenlijk oh, ja? geknoopt ja. aan het, uh, aan ja, het ijzeren ja. skelet. Ja, en het ja. is allemaal gratis te bekijken. Hè? Gratis te bekijken, ja, is geweldig. Maar er is natuurlijk een hele hoop geld bij... bij, bij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 En je kan ook een paar weken in de vakantie... als je een kaartje bij ons hebt... en je, je, je scant datzelfde weer in bij de tijlers met korting naar Tijlers. Ja. Uh, want Tijlers is natuurlijk een museum... die st ja, stel het niet museum. helemaal ja. gratis open... maar die hebben dus een, een, een mooie ja, kortingsactie. Ja, ja. Mooi hoor. Ja. Ja, en wat precies. we ook samen hebben gedaan... dat is echt ontzettend grappig... dat we hebben triese raadtoppers opgeleid. Dat zijn wat wat de, heb je opgeleid? Raad -toppers. Oh. Uh, we huh, hebben triese raadtoppers. Ja, ja yeah. we hebben allerlei scholen, <laughs> ja. bij allerlei scholen gevraagd... een uh, aantal weken...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 Um, we, we hebben heel veel vrijwilligers mm -hmm. uh, die ook heel veel komen. Die echt heel erg dino gek zijn. <laughs> maar uh, als je zegt het lijkt me heel erg leuk om te komen vrijwilligen. Dan kan je altijd nog aanmelden. De ja, ja. Zat er ja. ook Zandvoorsche scholen bij? Wat je net vertelde over die uh, kinderen. Bij de triestraatops waren het Haarlemse kansenscholen. Uh -huh. Maar we hebben ook de Zandvoortse scholen inderdaad benaderd. Van, joh, kom lekker met je klas ja, met ja, ja, ja. Uh, ja. Ik zelf kom uit Bennebroek. We zijn met een Bennebroekse uh -huh. school daar ook geweest. Dus ja, het, het licht te gaan kan een school. Want to tot hoe lang blijft die staan daar bij jullie in de doelen?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 fan. <laughs> nou, niet, niet per se. Dat is het grappige. Want als je bij Naturalis een tijdje rondloopt, nu, die mensen zijn allemaal ontzettend dino gek. En heel veel mensen hebben ook daadwerkelijk bij de opgraving gezeten. Mm -hmm. dan heeft, oh, dit is iemand die doet de fondsenwerving. In Amerika? Ja, maar die heeft ook daar. Dus die zijn allemaal helemaal al dino gek. Bijzonder. En ik zei, ik begin nu, maar het valt wel mee. Maar ik merk nu ook <laughs> <Nee>. nog wel <laughs> dat het toeslaat <laughs> hoor, ja. ja. Draaien okay. jullie ook de film Jurassic Park? Dat <laughs> is leuk dat je dat zegt. Ja, leuk hè? <laughs> Want, ja.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 kom dat voorlezen, lekker bij ons doen. Dan kan je ja. echt gelijk 100 plus kinderen kwijt. In plaats zo. van ja, ja. jullie minder. Dus zelfs inderdaad de bioscopen die zijn... Nou, en goed. de winkeliers hebben ja, ook ja. een pakket... Ja, ja, ja, ja, ja. om spullen Zeven, op te hangen. 67 miljoen jaar geleden, Hans. Ja, dat is een tijdje geleden. En dan zie je ja. wat het, wat het in, in het jaar 2024... nog teweeg brengt. Ja, ja. bijzonder. Ja. bijzonder ja. Ja. Hebben jullie je collectie van boeken en zo... Oh. ook aandacht aan besteden? Extra... Ja. Boeken over dinosauriërs zodat ja. kinderen ook ja. achtergronden kunnen. Ja.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 en dan weet je hier de stand voor te... Uh. Nee, nee, nee, nee. Dat is, het was echt passen en meten door de, door de stegen. Nee, de dat 6 ja, ja, was ja, ja. Zes, zes meter, 47 lang. Ja. Zo. Ja. En, en weegt ongeveer zesduizend kilo. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Ja, dan moest hij zelf, en hij, hij moest dan met vorkheftruck verder vervoerd worden. Ja. Daar moesten dan trilplaten eigenlijk bij... omdat dat allemaal heel kwetsbaar is. Dus dat ja. was echt een happening. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, ja. mooi. Hè? Ja, ja, er, staat er, er staat op de site staat er ook een, uh, allemaal weetjes over de Triceratops...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 Onvoorstelbaar. Ja. Natuurlijk ja, het is het in ja. Leiden. He. Ja. Ja. Ja, ja. Wat een ja. leuk initiatief. initiatief. Ja, heel leuk. Ja, heel ja. leuk initiatief. Ja. Het is weer eens wat anders. He. Want het is uh, niet uh, dagelijks de kost voor, uh, voor een bibliotheek, denk ik. Nee.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 Maar dat is harder gegaan eigenlijk. Uh -huh. uh, jeugd groeit nog en er zijn nu uh, ook wetten aangenomen die hopelijk gewoon ook gehandhaafd blijven. Yeah. Die heette bijvoorbeeld zorgplicht, uh -huh. waarin gemeentes ook verplicht worden. Want er was ja, wel een wet ja, op ja, de bibliotheek, ja. maar gemeentes konden nog steeds zeggen, ja leuk, uh, uh, uh, we, we doen uh, uh, hem dicht. Uh, yeah. Maar er is nu ook echt een, een zorgplicht dat er een bepaald bedrag per inwoner echt uh -huh. naar...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 Uh, dus daar zijn juist al wat, wat oh. processen tegen. En ook als je kijkt naar collectie, die moeten wij ook inkopen. Ja, dus tuurlijk, ja, ja. Nee, hier, hier, hier zijn we hier nee, maar, niet nee, blij ik, ik ging ervan uit dat mensen niet zo snel meer een boek kopen. Ja, omdat het ja. te duurder wordt ja. natuurlijk. Hè? Ja, maar het abonnement is, valt dus ook onder dat, die cultuur. Uh, ja, ja. En, en wat ik zeg, wij kopen collecties in. Uh, ja, uh, en ja, hebben ja. ook te maken. Dus, ja, met ja, met, okay, dus uh, nee, we zijn er niet blij mee. Maar, maar jullie krijgen toch wel korting als jullie dat inkoop? Dat Bij de zal... uitgeverijen? Neem ik ja, er zit weer een hele partij Ja, er zit weer een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 ja, ik hoop dat er een hoop zomperers dus ook naar Haarlem gaan om daar te kijken. En hier ook, hè? De en hier. De en hier, met de, de dingen En in de doelzaal in het Haarlem Centrum, is ja, het hè. Ja. En, nou ja, dan hebben we het wel een beetje gezegd. Ja. En heel erg Hartstikke bedankt. En uh, ik wens je een heel goed weekend. Hetzelfde. Met mooi weer, hebben wij hem ook. Maar ja. Ja. het zal lastig worden. Dankjewel, Gertrude. Oké, bye bye. Van, de, het niet, van, het, van het album déjà vu ja. die wij alle kennen en prachtige een, uh, ja, prachtig. ja prachtig waarom mooi ja, ja, ja, ja. zeker zeker vindt, hou je van deze muziek Willem ook ja ook ja, ja. Want naast ons zit Willem Stroman ja. uh, organist maar die houdt dus ook van Crosby, Stills, Nestle, o, ik netjes van alles oh ja, o, ja echt waar ja ook ja. modern ook modern, zeker wel. Taylor Swift? Je, <tose> ja, het is maar net wat je onder modern. Als 14-jarige. <tose> <tose> <gingen tose> <gingen tose> al, als 14-jarige ging ik naar het Stedelijk Museum, ging ik de avant-garde kunst. En het is dat, dat is zo fantastisch. Ja? Dus als het over moderne kunst gaat, yeah. ja. Ja, moderne muziek ook. Moderne muziek ook. Ja, ja zeker. Maar waar, ja. waar, waar praat je het nou over? Moderne muziek? John Cage. Die 4.33 heeft gecomponeerd. Dat is het ultieme pianostuk. Ja? Je pianist gaat achter de piano zitten. Zet zijn stopbord. Hult zich 4 minuten en 33 seconden in stilzwijgen En bedankt aan het publiek voor de aandacht. <laughs> ja, ja, mooi, mooi. Maar het is heel serieus. Het is geen grap. Oké. Oké, nou goed Willem. Uh, Stroman... Dat ga het dus niet vanmiddag Nee, dat begrijp ik. Nee, ik zal even aankondigen waarom je hier wel zit. Ja. niet voor John Kees. Nee. Maar uh, Willem zit hier wel. Omdat hij uh, vanmiddag om uh, drie uur begint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 Het ja. kerkgebouw bestaat trouwens ook 175 jaar. Het uh, Zandvoorts volkslied bestaat ook 175 jaar. Dat is allemaal gelijktijdig tot stand gekomen in die periode. En, um, en dan is het zo dat ik als organist van de kerk daar tegenaan loop. Dat dat orgel, daar hangt iets omheen van... het is saai en het is dul en het is... je kan er helemaal niks mee en zo. En...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 Uit uh, Haarlem. Haarlem. ja. ja. Met, uh, wat staat hij? Matthijs Broers. Uh -huh. dat is, dat een, nou een kanon, een kei van een dirigent. Ja. Ik heb mijn ogen uitgekeken met de repetities met deze man. Uh -huh. Die is fantastisch. Ja, en die zingen dus de, uh -huh. de kleine orgelmessen van Joseph Haydn. Waarvan je kunt zeggen, dit is absoluut de top van barok rococo muziek. Uh -huh. En daar zit als een soort opera, daar zit dus een solo...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 Dat zou ik Dat weet ik ook niet, man. En, maar. Heel, en ja. ik, ik moet je nog iets heel ergs vertellen. Dat mag je aan niemand verder vertellen, hoor. Nee, waarom niet? Ja, maar ik weet zelf niet eens precies hoe het liedje gaat. <laughs> maar Toran, Toran, dat, ja. dat, dat gevoel, ja. dat heb ik. Dan heb een koekje En daar moet ik natuurlijk op voort. En dat doet Kees dus ook. Ja, ja, ja, Dat ja, ja, doen ja, ja, al die andere ja. organisaties. Ze kennen het liedje <laughs> allemaal niet helemaal.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 En dit is in Nederlands fenomeen. Hè? Mm -hmm. Dat is een van de grootste jazz pianisten, organisten ook. En uh, die speelt dus volgende week een compleet jazz improvisatieconcert op dit orgel. Oké, okay, daar okay. gaan we wel volgende week wat, wat dieper op in. Hè? Ja, gaan we volgende week dieper en, op in. Uh, ja. uh, dan heb je de twintigste de, de, de daar komen de twee studenten van het Haags conservatorium. Ik heb natuurlijk ook de pet op van stichting Classic Concerts waarbij wij altijd dus ja. mensen van de Prinses Christina concoursen uitnodigen. Aha. Die doen niks aan orgels. Maar er zijn in Nederland vergelijkbare concoursen wel Aha. voor orgels. Ja, ja. En dan heb ik dus deze twee studenten gevonden. Okay. Alle twee vorig jaar prijswinnaar geweest zijn in zo'n orgelconcours. En daar hier dus, uh, dat komen we vertellen. Huh. En de 27e, ga je dan doen? is mijn eigen solo-programma. Oh ja, echt solo. Dan doe ik dus wel... Klassiek orgel, mm -hmm. maar nergens geen nood religieus. Het is allemaal wereldse okay. Nu ben jij uh, uh, meer hier bij Goedemorgen Stamford geweest.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 Laat het, het is wel eens een beetje ja, ja. weten. En het ja, hebben ja. al die knipscheerorgels, ze hebben het allemaal. Hey, in 1848 schonk, uh, schonk uh, C. Zantenhagen uh, uit Amsterdam ja. uh, het orgel aan uh, de Hervormde Kerk. Ja. En er werd op 16 december 1849 ja. in gebruik genomen. Gebouwd ja. door Hermanus kn Knipscheer II. Ja. Ja. En enkele jaren, nou, misschien kan je dat uitleggen, is, is een fagot uh, 16 inch aan het uh, pedaal toegevoegd.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 Ja, Mooi verhaal, Willem. Ja, zeker. Die 3,5 ton moet toch ergens te vinden zijn. Ik bedoel, de gemeente had 9,1 miljoen over op de keuken. Heb ik heb een paar tegeltjes. Dus 3,5 ton maakt het niet uit. Ik heb een paar tegeltjes liggen. Die liggen los. Zal ik eens kijken wat eronder is. Je moet gewoon pluizen voor aanspreken. Vier gratis concerten, Willem ja interessant nou, je komt volgende week vertellen over hè, wat je de andere het... drie doet ja. En, ja. en dan kun je ook een beetje terugvallen op ja. wat je vanmiddag wat we doet. hebben gedaan hartstikke leuk dat oh, lijkt me weer een beetje beter want ik ja. werd nog wat wakker dan denk ik denk jongens, jongens ja. gaan we dit mensen, maken me, me, ja. mensen nee, gaan Het zonnetje, zonnetjes, zonnetjes schijnen ja het zou iets beter worden maar het is vanmiddag gaat het ook stormen Willem Dat wel dat wel. Zou niet goed voor de orgel, denk ik. Ik ken het ook met Ian Swart, die stormt tot ik herkwam. Hartstikke bedankt. Willem. Okay, ik dan. wens je, wens je ja. heel veel succes vanmiddag. Ja. En we zien elkaar volgende week. Ja. Tot volgende week. Is dat volgende week? Hartelijk dank. Ja. Oké. Heel goed. The days are okay. I watch the TV in the afternoon. If I get lonely, the sound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 Just like a picture, no one lives alone. I found it easier, must remember how I.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 Exactly what I Should I leave it there? Should I? Delen, Met uh, chasing Hotel. pavements. Ja, ja, ja. Mooie, uh, mooie plaat. En uh, nou, dat was uh, Willem, uh, heeft wel uh, heeft een, een, een mooi verhaal uh, Ja, Hans altijd mooi. Willem kun je altijd laten praten over het knipscheerorgel. Precies. Uh, alles wat er in de kerk gebeurt. Ja, Hé hey, Hans, is, uh, weet je dat er een, een, een, een bouw-app is? Een bouw-app. Die kan je downloaden. Oké, okay, wat leuk. En dan leuk. kan je uh, uh, uh, volledig zien wat er in Zandvoort gebouwd wordt. Oh. Dus daar kan je dan aangeven. Nou, Bijvoorbeeld de vervanging Riool bij de Kees-Oomstraat zijn ze nu mee bezig. Ja. En, uh, de Watertoren staat nu helemaal in de stijgers. En op die bouwapp kan kan, ja, weet je of er uh, overlast weet, en, komt of waar, waar je aan moet denken, hoe lang doen, het gaat duren en, en, nou, ja, enzovoort. Ja, enzovoort. Ja, ja, ja. Dus het is hartstikke, hartstikke handig. Maar goed, als je die app niet kan gebruiken. Hè? Die staat in de krant en uh, dan kan je een... een, een 14.023 bellen, hè? een QR-code. <laughs> ja, dat weet ja, ik. Heel modern. Nee, maar uh, hier staat dat je... Ja, al, je kan ook uh, met 14.023. Uh, 14.023. Over de vraag. Uh, ja, ja inderdaad. Vraag. Nou ja, wat gaan we allemaal meemaken nog de komende weken in Standvoort? Nou, dat uh, is toch wat. Ja, want uh, volgend weekend staat alweer een uh, prachtig evenement op het programma, te smaken. Nou, dat is hartstikke leuk. Um, je, ben, je, ben je er wel eens geweest? Je bent er geweest ook. Eten en drinken is dan goed. Ben ja. jij er wel eens geweest nee, ook? nog nooit. Nee, nee. Ja, het is echt een hele uitdaging om een keer langs te gaan. Van die ja. voet-trucks allemaal. En, uh, ja, helemaal gezellig. Ja, helemaal gezellig, absoluut. Je ja. kan er een drankje nemen. En, ja. Uh, ja. Ja. Ja. en we hebben ook nog uh, het buurfeest in uh, Oud-Noord. Ja. Met volgens mij een zeepkist Ik hoop dat iemand daar volgende ja, week naartoe kan Ja, dat uh, zou geweldig zijn. Dus, uh, maar dat is leuk. Ja, ja, dat zijn allemaal leuke dingen. En... Uh, zo gaan we maar door in Stanford en dan gaan we ja. uh, uh, rustig, aan, rustig aan naar de Grand Prix toe. Hey. Ja, Zeker. Hè? Dan nou noem dat maar rustig. God, al. is, nou ja, is, als hij net uh, zo spannend wordt als vorig jaar. Uh, nou, vorig het... jaar en vorige week trouwens ook. ook dag. Nou. Ja. Goeiedag. Nou, vorig jaar ben ik bijna, is mijn huis bijna afgebrand. Huis bijna afgemaakt. Ja, toen heb ik met de Grand Prix een stroomstoring. oh ja? En toen is in mijn meterkast. Dat was toen ja. Ja. Alles is nieuw, maar het is Net geen brandweer. Heb je stroom ook? Nee, geen stroom meer. En al mijn apparaten zijn doorgebrand. Oké, er was gisteren geen stroom in een deel van Noord, hè? oh ja? Ja, klopt. Oké. Uh, er kwam een bericht op, uh, op uh, Facebook... dat uh, uh, bij de benzinesstation aan de Verlennepweg... Uh, de Total... Ja. Dat, uh, dat iedereen gratis ijsjes kon krijgen. <laughs> <Was dat bijna laughs> ja. O, ik Want uh, die smolten heel lang. natuurlijk, ja. Maar ik was er toevallig heel even... en uh, ik zeg, hoe oh, gaat het met je, met je ijs? Hij is bijna leeg, hij is bijna leeg. Hij zei: rare mensen komen dan wel, hoor. Dat vinden ze wel mooi. Ja, natuurlijk, <laughs> gratis. Ik denk, nou... Dat begrijp ik ook nog wel, ja. Oh, wat grappig. Nou, voor hem was het natuurlijk heel vervelend, want hij kon ook geen. Nee, nee, nee, nee. Verkopen. En, wat uh, elektrisch ja. belangrijk is, ja, altijd. Ja. Dus ja. daar gaan ze nog wel even, even wat door. Wat meer terug te ja. krijgen. Hé, hey, wat anders, jongens. Uh, heb je uh, Hotelkeur al gezien? Ja. Het ziet er prachtig ja, uit. Nou, ja, ik ben ja, zo mooi. Heel ik ben bij waar, de opening ja, ben ik binnen geweest. Oh, ja, geweldig. Ja. Ja, ja, ben je er niet geweest? Nee, niet bij de opening. Ik vond het heel mooi. Ja, het ziet er fantastisch uit. En van buiten wordt het ook steeds mooier. Ja, ja maar het ziet er echt heel goed uit. Wij zijn wel heel Dat doet het goed. goed. Ja, dat doet het ze zeker, zeker goed. We hebben ja. de man een keer in de uitzending gehad. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Hij is dus, ook uh, uh, betrokken bij de ondernemersvereniging, et cetera. Ja, ja, ja. Ik vind het leuk als mensen zich. Uh, weet je wel, ondernemers die, die zelf uh, het initiatief nemen om, om, om die panden mooi te maken. Ja, en, uh, Dus je, je ziet echt dat Zandvoort uh, aan het opknappen is. Ja. Langzaam maar zeker. Nu alleen nog goed weer dat, dat het ook een beetje vol zit. Ja, dat, dat is komt, wel, dan anders, komt eh? helemaal goed, Hans. Denk je ja? Ach, jongen, je hebt echt volgende week een puffje Ja, is dat een een zo? Een nou. puffige blauwe. Oh, ik dacht dat je alles dus alles volgeboekt zou zeggen. Nee, nee. Alles ja, volg volgeboekt uh, Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet. En je hebt natuurlijk allemaal leuke dingen, want je hebt tegenwoordig ook een, een, een, een, een stadsring, hè? Zo ja. dat heet het, stadsring Zandvoort. En dat is een ring, en dan zie je de, de watertoren op en het circuit. En uh, allemaal uh, helemaal leuk, helemaal gezellig. Dat vind dat, ja, dat vind ik dan zo leuk dat mensen dat.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 Ja. En dat is, uh, daar kan je uh, online uh, racen. En dat is uh, echt heel, ja, erg leuk. Echt heel erg leuk om te echt doen. Heel nou. heel ja. leuk. Dus er is zoveel te doen, jongen. Nou, nee, ja, absoluut. Het maar, om met het weer af te sluiten. dit dus dinsdag wordt het 25 graden hier. Ja. Ja. Maar dan gaat het weer langzaam terug. Uh, 22, 20. Uh, volgende week vrijdag 17 graden. Ja, het is... 18 graden. Veel wind. Tries. Steeds. Tries. En, en daarna is het 20, 19 of 20 graden. Ja. Jij gaat op vakantie rond begrijp ik. Ja, maar in, in Nederland. Nederland. Oké. Okay. Zwolle en dergelijke. Ook dus leuk. Dat, ja. Ik nou, denk dat daar. Het weer is goed, tenminste, als je die weer apps mag geloven. Dus. Ja, dat hoop ik voor je. Want, ja. uh, nou, jongens, we nou, doen goed. nog een één stukje muziek. en dan Ja, het, inderdaad. Uh, uh, we wensen jullie we een uh, geweldig weekend. Uh, en, ja, hetzelfde. Uh, uh, en heel veel plezier vanavond met de wedstrijd Nederland-Turkije. Rob, Rob de Graaf, hartelijk dank. Ja, Rob de Graaf, dank graag voor het samenstellen van het programma. Maya Kop, hartelijk dank voor het van de muziek. En jij ook, Hans? En, ja, nee, graag gedaan. Jij ook, Ger. En, uh, ja, wellicht volgende week. Je weet het niet, hè? Je weet het nooit. Veel plezier vanavond in Nederland <laughs> ja. Turkije. Ja, ik ga kijken. Naar de andere Hoor je dat, Hans? <laughs> ik ga, ga kijken naar een ander net. <laughs> <laughs> Oké, okay, tot volgende week. Doei, doei. Tot volgende 好. week. Great in time